Zo, en nu kwam ik eens even kijken hoe jullie het maken in de kajuit Nou, het is hier een mooi huishouden. Van het servies en het glaswerk is geen heel gebleven. En hoe is de toestand nu? Nou, we liggen voor anker en we zijn voorlopig veilig. En hoe lang kan dat duren? Nou, het zal wel even aanlopen. De buis voorlopig is voorlopig nog niet over. Ferdinand, Ach. je bent doornat. Oh, het wapen wordt ook met bakken uit de hemel Kom, oh, kom, het is niet de eerste <laughs> maal dat je Ferdinand doornat hebt gezien. En hoe is het met Tante? Nogal naar. Het is behoorlijk zo ziek geloof ik. Maar... Maar dat is toch de dwaas. Dat is op de grond ligt. Die, die, die Weinstuber moet maar van die bank af. Dan kunnen we daar tante op leggen. Hé, hey, meneer. Oh, meneer Weinstuber. Ach, nou. liever. Ik ben zo krank. Ja, dat is wel mogelijk. Oh. We zijn geen van allen erg in ons zas. Ja. Maar maakt u die bank vrij. Voor mevrouw van bende. Ach, last weer dag. Ik ben krank. Ik ja, kan ja. me niet bewegen. Ja, het oh, is goed. Ik, ik, ik zal ik, u even niet. helpen uur. Zo, oh, maar oh. flink op de benen. Oh. Prachtig. Help jullie even tand op de bank leggen. Komt u maar. Oh, oh, oh. Zo. Ah, van Rijnhoven. Ik ben blij dat u er bent. U kunt ons misschien helpen hier de boel een beetje te beredderen. Ja, natuurlijk. Dat het voor de dames wat aangenamer wordt. Tuurlijk. Oh, oh, ja. Dat doe ik wel, heren. We Moet u zeg maar met de dames. Bedankt, Klaas. Bedankt. Zullen wij de tafel laten in hulpvallen, Henriët? He? Nou, ja, dat is goed. Iedereen komt van mij. Ja? Hoe is het met mevrouw ja, Van Bende? Oh, het gaat wel, meneer Van Rijnhoven. Oh, ik wist niet dat je van de persoon zit komt. kon zijn. En de dames? Oh, dat gaat wel. Heb jij last van zeeziekte, dame Henriette? Niet zo erg, een beetje geloof ik. Helemaal lekker voel ik me niet. Ja, dan maken de dames het eens mee, hè. Niet altijd plezier op het water. Nou, als het een beetje opgeruimd is en er verder niets gebeurt, is het hier in de kajuit best om uit te houden. Huis, Lodewijk eigenlijk. Lodewijk zit in het veronder een pijp te roken... en een glaasje te drinken. Geloof dat onze Pint dat complex is over hetgeen is. Hoefde hij zich niet aan de dames durft te presenteren. Oh. Heb je het niet koud? Met dat natte nou goed af, hè? Oh, dat valt best mee. We zijn trouwens trouwenscheven alle erg droog. Maar doe dan in elk geval je natte jas uit. Nou... Je hoeft je voor ons niet te generen. Het zijn nu heel wat bijzondere omstandigheden. Nou, als jullie het niet erg vinden... Ja, mijn jas is wel het ergste. Wat denken de heren van een zoopje brandewijn? Oh. Ja, ik denk dat het goed tegen het vocht is. Ik heb hier in het keldertje nog een flesje gevonden dat de ramp overleed. Dat zal ons wel van pas komen. Denkt u niet, Van Eindhoven? Ja, zeer zeker. Oh. Moeten we hier werkelijk wachten tot de storm voorbij is? Jazeker, dame. Weer weggingen zou het fout wezen. Ha. Lodewijk heeft alle aardigste partijtjes te geven. Het is alleen jammer dat ze zo lang duren. Ah, er is toch niks aan te doen, dame. Als we nou het anker lichten, dan gaan we zo zeker een twee met de oh, vier is aan de overkant tegen de wolm. Nou, en dan blijft er geen Spaander over het jaar. We zijn er wel met minder wind naar de kelder gegaan hier. Oh, het is een aangename oh, consolatie, ja. ja. Ik moet zeggen, een bijzonder troostrijke gedachte. Als jullie weer, hè? Ach, neem zelf ook wat klaar. Ah, ja, dat gaat zeker niet overklaar, heren. En u, meneer Wijnstuk, oh. moet je ook wat of eerder vies van? Oh, ik wil geen brandweinig. Ik, ik, ik heb nog liever. Oh. Wat is er gebeurd? Het ankertoon is gebroken. Die verbloemde boeien. We zijn er de in. Wat moeten we doen? Geef we wel. U bent de schipper hier. Hé, Fripplaat. Geef antwoord. Klaas, wat moeten we doen? Lens op een stokje. Zoveel mogelijk van de wal houden. En in het open water proberen te gaan. Laten we dat dan doen. Ik zal zo lang het oor houden. Ferdinand. Ferdinand is er gevaar. Ach, wat doen jullie hier? We willen weten of wat kunnen doen. Ga toch naar beneden, jullie. Hou maar aan, Klaas. Ik heb het roer. Doe dat toch, meisjes, naar beneden. Het is toch een weer een man dek te zijn. Oh, wel die die die Nee, nee, het is niets. Het roer sloeg mij van de benen. Maar ik hou het ervoor klaas dat van de grond zitten. Ja, meneer, we hebben het recht in. Hier, goed water. We zitten secteur vast. Oh, nou. meneer Blaak, zouden we hier een schot afgeven? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja hebt u het sleuteltje van de kruidkast? Uh, uh, hier. Geef mij maar, Klaas. Waar is die trouwkig kost? de bank en de gejuif. Goed. Nou, jullie ook mee naar beneden. Er is hier niks te doen. Kom, allemaal naar beneden. Geef mij, dat kluit mij. Ik zorg wel voor het schot. Ik heb wat meer bij de hand gehad. Zijn we aanbouwd? Nee, tante, nog niet, maar. Uh... Uh, kan de jongen, de, de kelder, maar niet wat Madeira brengen? Of een paar shirtjes. Ik ben zo flauw. Ja, oh. we hebben wel de tijd om meneer Madeira en beschuitjes te bezorgen. Ja. Dat moest er nou nog net bij komen. Tante, luister. Ja, ja, jongen. U moet niet schrikken, maar er wordt straks een schot afgegeven. Huh? We zitten met de boot aan de grond en we moeten een, een, een sein geven. schot? Hoe komen we hier anders om? Nog, ik hoop van harte van niet. We zitten aan de grond, maar we zijn hier niet op een onbekende kust of op een onbewoond eiland. We dus zwerven hier altijd wel vissers rond. Net het zou wel een wonder zijn als ze ons niet vonden. Oh, dat zou wel de laatste maal zijn dat ja, ik mij op het water wak. Kom, kom, kom, kom, stuur is toch een man? Ja, als het niet was om het ongemak voor de dames... ...zou ik er voor mezelf niet zo'n historie van maken. Nee, dat werkelijk, Kevin? Is er geen gevaar? Nou, gevaar, gevaar. Wat, wat is nou gevaar? Is zitten aan de grond. Dat is wel. Ja, je zegt het maar om ons niet over gerust te maken. Ik hoop, Harriet, dat je een beetje vertrouwen in me wilt hebben. Dat heb ik. Dat goed. Oh. Wat is dit? Wat is dit? Dat zei ik toch al. Dat is het kanonschot. Had toch iets op de kleerman? Ja. Ja. Ja. Ja, ik kon dan. te in het zitten. Niet dat het doen, zo gerechercheerd is, maar er ligt een vuur aan en het is warmer dan hier. Ja, dat, dat is te zeggen. Uh, wat denkt je? Het zou niet erg vriendelijk van u, meneer Van Rijmenhoofd. Oh, ik geloof dat het beter is om bij tanden te blijven. Maar ik ga daar graag heen. Ik vind het heel koud. Ja, vuur. Is er een vuur aan? Maar dan ga ik er stellig naartoe. toe. Ik ben zo aan de koud. Ja, maar dan moeten we toch zien dat we u een beetje beschermen tegen de regentante. Het is wel niet ver, maar toch nog ver genoeg om door en af te worden. Maar we hebben toch niets? We hebben geen parafliën. En geen regenmantels, Ferdinand. Nou, dan sla je tafel oh. eh, je maar om. Eh, het is wel niet veel, maar toch wordt het nog beter dan niets? Ja. ja, dat is een idee. Hier zijn de lakens. Iedereen. Kom, tante. Sla jij nu ook een om, Ferdinand? Er zijn er genoeg. Goed, dan wikkelen wij elkaar erin. Ja. <lacht> we, <lacht> we lijken ons spoken. Welkom, aan. Jij <lacht> maakt ook zo'n grappen mee. Waarom niet, Henriette? Zonder grappen wordt het er hier niet beter op. Nou, allemaal gereed? Dan de kop in de wind en vooruit. Ah. Oh, oh, oh! oh hemel, wat, wat een weer! Maar je slaapt Niet bang, zijn, Henriette. Allemaal goed vast. Ik zou verder niet bang Ferdinand. Ach, lieveling. Oh je, Goris! Daar komt de golf! Er komt er oh, nog één. Die is maar zomsgedaan. Oh je man. Wij zijn gered. Jazeker. Je mag wel zeggen, bij het Walletje. Op zo'n rare manier ben ik nog nooit aan de wal gekomen. is het mag met recht een wonderbaarlijke redding heten. We zijn met z'n allen, met jachten al, door een enorme golf opgetild en over de dijk heen gezet. We zitten nu vast in het slijm. Ja, dat was boven verwachting. Het is maar anders een mooie troep. Hoe krijgen we dat jacht hier weer van? Gerrit, beste Gerrit. Dames, Suzanne. Pardon, niet. Nu heb je niet dadelijk Blaak, mevrouw Van Bemde, Wij zijn souweert geluk gelukkig zijn, u Dank je. Klaas, ja, ja, Maar, oh, maar waar, waar, waar zijn we nou uh, ergens? Een uh, eindbooste muidenaar, ik schat. We konden nergens ongelukkiger terecht gekomen zijn. We zijn minstens een half uur van alle bewoonde plaatsen af. Het begint aardig donker te worden. Ja, het is, het is allemaal nog goed afgelopen. Het spijt me, mevrouw Van Bende. Dat u zo ongelukkig terechtgekomen bent. Het schijnt dat meneer Blaak weinig gewend is om dames aan boord te hebben. Ja, mevrouw, wat zal je eraan doen? Tegen het weer kan niemand. Wie had er nou zo'n geweldige storm kunnen verwachten? Al had ik niet met die boeier om het hart gezeild... dan waren we toch niet vrijgekomen. Jan Pergens lag warm maar wel binnen Muiden... toen het zware weer begon. Ja, dat zouden wij ook kunnen doen. Wat reutel jij, Klaas? We moeten met je eigen werk en niet met ons die school. Of je krijgt je paspoort op staande voet. Uh, paspoort? Huh. Wel op het jaar de eerste weken toch wel niks te verdienen. Te. Kom, kom, kom, meneer Blaak. Gedane zaken nemen geen keer. Ja, en, en het lijkt me trouwens het beste dat we de ontwijten nu maar. achter niet in de gelaat. Dus meer dan Lodewijk al genoeg gestraft is. Want hij zal zijn jacht niet zo gemakkelijk aan de andere kant van de dijk krijgen. Nee, tenzij er een aardbeving komt die hem teruglanceert. Ja, ja, spotten jullie maar. mag weet hoe ik hier vandaan kom. Nou, me we moesten zelf maar zien dat we hier vandaan komen. Want we kunnen hier toch niet blijven. Ja. Ik geloof zelfs dat wat lichaamsbeweging geen kwaad kan tegen die kou. Het heeft die vochtigheid. Ik zal de dames graag de accompagnie. Ik moet alleen opmerken dat het in de kajuil droog is. En dat ze buiten geïnstaliseerd zullen worden aan de regen. Dat is wel mogelijk, maar ik ga toch even lopen. Tenminste, als mevrouw Van Bende zijn bezwaar Oh, ik, ik doe alles liever dan nog langer op dit noodlottige schip blijven. Uh, vooruit, vooruit, laten we maar opmarseren. We zullen toch wel ergens terechtkomen. Gaat u met ons mee, meneer Blaak, of blijft u aan boord? Ik heb altijd gehoord dat de kapitein het laatste aan boord moet blijven. Ja. Maar als u me wat vertrouwd volk kan sturen om de zaak te blijven bewaken, dan zou u me daarmee een groot plezier doen. Ja, ik zou u graag van dienst zijn, maar u voelt wel dat ik de dames niet in de steek En laten. En ik evenmin. Eerst moeten de dames aan je surte zijn. En als ze ons klaas met een lantaarn dood meegeven, zou je ons zeer obligeren. Maar wie zal mij dan volk halen en hier brengen? Maar waarom stuurt de wijnstuben niet op af? Dat was Dat is waar ook. Daar is Weinstuven. Oh, oh. ik, heb, ik heb hem niet gezien. Om vergeten. Waar is meneer dat? Oh, maar de hemel bewaar ons. Ik hoop niet dat hij overboord gevallen is. Is hij is. niet in het vooronder? Nee, daar heb ik al gekeken. Waar je niet? Nou ah, ja, in de kajuit ook niet. Roepen. Goppen. Arm, Hallo, Lijmstuebe. Ik hoop niet dat hem iets overkomen is. Ik, ik zal mij van boord laten zakken. Eens kijken of ik daar iets vind. Nee, geen hand voor ogen. Maar, maar ik hoor geloof ik wat. Klaas, kom beneden met de lantaarn. Zo, Klaas, kom maar. We waren. Als het de geest niet is, van die arme mot. En al was het dat, dan moeten we toch zijn geest eruit halen. Ja, we gaan de goede kant op, Klaas. Nou, het is Wijnstube zelf hoor, en niet zijn geest. Ah, daar hebben we hem. Hier zijn wij, we, Wijnstube. Wat is er aan de hand? Toen lieve, ik ben zo'n dat zal wel meevallen. We hebben jullie hem? Ja, hij zit er als een buik in de moddersloot. Hilf mij toch daaruit. Ik, Ik soms kapier is toch. Moet ik de hunt versnellen? Nee, nee, nee, nee, nee, we redden het samen wel. Kom, klaas, Iedereen ieder een hand. Dan slepen we hem er wel uit. Ja. Nou, pak beet. Helemaal ja, ja. Nou, dan gaat hij dan. Eén. Oh. Twee. Schemmelief. Ja, oh. ja. Nou, nee. ja, daar heb je tenminste weer vast ja. op de ronde. Ik ben er verzorgen. Ja, ik ben door en door. Naast. En die stinkende mannen. Ach, ik moet een bad hebben. En ontrokken kleding. Ja, doe maar. Als u dan meteen bij vertelt waar we dat niet vandaan moeten halen... ...zullen we het voor u bezorgen. Ja, maar ik kan toch niet zo blijven... Ik krijg die snoepen. Kom dat toch weer. aansturen. Gebruik toch uw verstand. Ah. En we gaan met z'n allen opstappen om te zien of we onderdak kunnen krijgen. Ja, het beste wat u doen kunt, is met ons meelopen. Ja, maar lieve. Ja, ja, ja. Ik, ja. Rijnhoven, ja. kun je misschien een trap uitzetten? Dat de dames op de weg kunnen stappen. Ja, ja. En staan jullie toch maar die lakens om. Al hoort het niet veel, het is toch iets. Ja, kom maar, tante. bij Stijklaas. Ja, je bent weer. Ja. Gaat het? Ja, ja, ja, ja. Mooi. Ja, ik ben er al. En nu de meisjes maar. Ik ga wel eer. Mag ik het genoeg hebben, juffrouw? Of het er genoeg is. Maar toch bedankt voor uw hulp. Kom, kom maar, Kom ja. maar. Ja, het gaat wel. Kom maar. Ja. Ja, dan ben ik aan. Ja, dan meteen maar oppas. Denken jullie eraan om iemand te sturen? Ik zit hier alleen aan boord, kan niets uitrichten. We zullen het in gedachten houden. Hoorant, maar Klaas, jij voorop met de lantaarn. Ja, meneer. Ik heb voor de zekerheid ook maar een lantaarn gepakt. Mooi. Ligt u dan mevrouw van Bende erbij? dan zorg ik voor de meisjes.